Gert Kluk met het NOS Journaal. In het hele land geldt vanmiddag code oranje vanwege de naderende storm. Sportwedstrijden en andere evenementen zijn afgelast... en vlucht- en veerdiensten zijn geschrapt. De treinen rijden volgens het boekje... maar de dienstregeling wordt zo nodig aangepast, zeggen ProRail en de NS. Op Texel werd rond half tien al stormkracht negen gemeten... en ook de eerste zware windstoten zijn geregistreerd. De kern van de storm, Ciara, trekt op dit moment oostwaarts... over het noorden van Schotland, meldt weer Plaza... Lokaal is daar een windstoot gemeten van bijna 180 km per uur. Door de zeer sterke straalstroom zijn passagiersvliegtuigen... in recordtijd de Atlantische Oceaan overgevlogen. Zo vloog een toestel van British Airways in 4 uur en 47 minuten... van Boston naar Londen. Normaal duurt die vlucht zo'n anderhalf uur langer. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een wet die het strafbaar maakt... om mensen vanwege hun seksuele voorkeur of identiteit te discrimineren. De wet werd ruim een jaar geleden aangenomen maar tegenstanders hebben genoeg handtekeningen verzameld voor een volksraadpleging. Discrimineren op basis van ras en religie is verboden... en de Zwitserse LHBTI-gemeenschap hoopt dat ze door de wet dezelfde bescherming krijgen. Bij incidenten in het uitgaansgebied in het centrum van Rotterdam... zijn vannacht twee agenten gewond geraakt. Eén agent brak zijn hand, de schouder van de andere agent raakte uit de kom. Er werden in totaal 13 mensen aangehouden.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 Welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz. Ik ben Jaap Funnekotter, uw muzikale gastheer... op deze zondagochtend de 9e februari. De 30 ste verjaardag van ons radiostation ZFM. We gingen daaruit het laatste uur met Art Blakey. En ik startte dit uur met twee andere drumgrootheden... Buddy Rich en Gene Krupa. En met hun big band speelden ze Jumping at the Woodside. Uh, prachtig uh, geluid. Je kan ook op YouTube, op YouTube veel van uh, hun terugvinden... waar uh, die twee dan uh, hele drum battles uh, met elkaar houden. Altijd een feest om naar te kijken, maar met name om naar te luisteren. We maken even van dit drumgeweld een switch naar een uh, hele fijne pianist... André Previn. André Previn, die verleden jaar overleed... en ook bekend was als klassiek dirigent... Uh, heeft een aantal prachtige LP's gemaakt. Deze is, de, uh, wat ik nu ga draaien... is uh, van de LP André Previn For to Go. En dat is wel even wat rustiger... na nou, dat drumgeweld wat zo even. We luisteren naar André Previn op piano. Herb Ellis, die we eerst al <coughs> hoorden... Uh, voor de pauze, uh, nieuwspauze uh, met zijn twee buddies. Maar hier begeleidt hij André op gitaar. Uh, Shelly Man op drums en Good Old Ray Brown op bas. Het is een opname van 18 december 1962. En we gaan luisteren naar Bye Bye Blackbird. Dat was Andre Previn en wat een prachtige bassolo van uh, Ray Brown op deze opname. Uh, we gaan weer naar wat vocaals uh, en wel Anita O'Day die hier begeleid wordt door niet de minste, namelijk aan de piano treffen we Oscar Peterson aan, uh, wederom Herb Ellis die ook in het vorige nummer speelde op gitaar en wederom Ray Brown op bas. En dit keer John Poole op Drums. Het is een opname uit mei 1956. En het is een mix van twee bekende titels. It's wonderful and they can't take that away from me. Geniet van Anita O'Day. It's wonderful. You should care for me. It's awful nice, it's paradise, it's what I long to see. You've made my life so glamorous, can't blame me for feeling amorous. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. <laughs> time will do. The way you wag your hat, the way you sip your tea, the memory of all that, ooh, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. That away from me. We may never, never, never meet again on the bumpy road Oh oh oh oh oh to loud. Still I always, always, always keep the memory out. The way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. No, they can't take that away from me No, they can't take that away from me It's wonderful, it's marvelous. You should care for me. It's all nice paradise, it's what I long to see. You made my life so glad, just can't blame me for feeling happy as you. It's wonderful, it's marvelous. It's that you should care for. It's that you should care for you should care for me. Anita O'Day. Uh, zoals ik een paar uitzendingen geleden vertelde... ...toen ik daar ook wat van draaide... Uh, ...ik uh, was afgelopen november in uh, New Orleans... En euh, zoals ik toen ook al vertelde... de familie Marsalis, natuurlijk bekend van Winton... maar ook hun, uh, hun vader, Alice Marsalis... komt uit New Orleans. En in uh, een prachtige winkel... met allemaal blues- en jazz-cd's in New Orleans... stootte ik op een uh, heerlijke cd... van uh, Jason Marsalis... de vibrafonist van de familie. En uh, hij bracht uit in uh, 2013 de cd In the World of Mallets... waarbij we luisteren naar Jason Marsalis zelf op vibrafoon... Austin Johnson op piano... Will Gobble op bas en Dave Potter op drums. Hij is uh, opgenomen deze cd in New Orleans in de music chat. En uh, we gaan nu luisteren naar een nummer met een zeer uh, intrigerende titel... Blues Can Be Abstract Too... Jason Marsalis Quartet. Growl!!! <laughs> luisterde naar een live-opname van het Bill Evans Trio. Die speelde op het Montreux Jazz Festival 1968. En uh, Bill werd begeleid door Eddie Gomez op bas. Prachtige bas-solo hoorden we. En Jack de Johnette op drums. We keren even terug naar Nederland. En we gaan luisteren naar een uh, zangeres... die met name in de jaren 50 en 60 erg populair was. Ik heb het over... Sunny Day. Sunny Day wordt hier begeleid... door Ronald Douglas. Uh, als tweede stem. Ik weet, helemaal niet, ik weet niet helemaal... of hij ook op dit nummer dat doet. Maar wel op de LP. Uh, Ferdinand Povel op de Noorsax. Goed old Frits Landersbergen... op vibrafoon. Rob Agerbeek op piano. Dolf Prado op bas. En Ben Schreuder op drums. Het is een opname... Uit 2001 van de LP Young at Heart. En het nummer is genaamd When You're Smiling. Sunny Day. Keep on smiling. Cause when you're smiling. The whole world smiles with you.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 Any day when you're smiling. Uh, we gaan snel door met twee saxofoongiganten. Stan Getz op tenor en Jerry Mulligan op bariton. Het uh, is een nummer genomen uit de LP Getz meets Mulligan in Hi-Fi. Een opname uh, op Verve uit 1957. Waar deze twee uh, saxofonisten begeleid worden door Lou Levy op piano, Ray Brown op bas en Stan Levy op piano. Op drums. We gaan luisteren naar Anything Goes. Anything Goes. Jerry Mulligan en Stan Getz. Ja, dames en heren. En het is weer een zondag. De eerste zondag. Nee, de tweede zondag in februari. En vanmiddag barst het jazzfeest weer los in theater De Kocht. Ik kan net nog even via de app contact met voorzitter Hans Rijmers... van Jazz in Zandvoort. En hij kan u geruststellen, want de, het concert vanmiddag, ondanks de storm, gaat gewoon door. De artiesten zijn onderweg naar de zaal en uh, u kunt dus rustig daar naartoe. En waar gaat u van genieten vanmiddag? U gaat genieten van Jean-Louis van Dam op piano, bijgestaan door Edwin Corzilius op Bas en Frits Landersbergen op drums. En zij begeleiden met z'n drieën de zangeres Nathalie Masclé. Het, het belooft een prachtig nummer te, concert te worden. Uh, ik had gisteren nog even contact met Jean-Louis... Uh, en vroeg hem wat, uh, wat gaan jullie spelen. En hij vertelde me dat ze uh, onlangs, een maand of drie geleden... eind 2019, heeft hij een uh, nieuwe cd opgenomen... Met Nathalie en uh, die cd is genaamd Sharing Shearing. Jean-Louis is ook een groot liefhebber van George Shearing. En verleden jaar was het uh, Shearing's 100 honderdste geboortejaar. En vandaar dat uh, hij deze cd heeft uitgebracht als ode aan uh, deze fantastische blinde van origine Engelsen, Maar het grootste gedeelte van zijn leven gewoond hebben in Amerika, pianist. Op de cd eh, horen we behalve Jean-Louis van Dam en natuurlijk Nathalie zingen... horen we professor Kees Hameling, die vroeger nog met eh, Louis van Dijk heeft gespeeld. Eh, op bas, maar op deze cd speelt hij accordeon. Daniel Matteau op gitaar, Daniel van Huffelen op bas... en Jeroen de Rijk op drums en percussie. Uh, ik ga u ter voorbereiding op het concert een paar nummers van deze uh, cd laten horen. En als eerste gaat Nathalie Maskelee voor u zingen. East of the Sun. Of The Sun. Nathalie Maskelee. Jean-Louis van Damme. En uh, ik vind dat uh, Jean-Louis inderdaad kans heeft gezien. Hij heeft ook alle arrangementen gemaakt voor deze CD. Uh, om die shearing. Die typische shearing sound. Uh, hier ook uh, terug te laten komen. In, uh, in dit nummer. Uh, en... Andere opmerking die mij zomaar inviel. Wat kan accordeon toch ook een mooi jazz instrument zijn? We hebben in de krocht ook wel eens Frans Vrolijk gehad als solist. Ook met prachtige jazz nummers. En het is dus veel meer dan de traditionele muziek die normaal uit een accordeon komt. Als je dat in zo'n jazz setting hoort. Uh, van dezelfde cd waar Nathalie vanmiddag ook een aantal nummers in de krocht van gaat zingen... Uh, ga je het nu luisteren in dezelfde bezetting als Sonet, Lullaby of Birdland. Vanmiddag, half drie in De Krocht in Zandvoort. Ik hoop u daar allemaal te treffen. Het is toch rot weer vanmiddag. Wat kan je dan mooier doen? Schuilen voor de storm bij een prachtig jazzconcert. Ik kijk op de klok. We hebben nog zo'n twee nummers te gaan. En uh, wat ik nu heb klaarstaan voor u, dat is een bekend nummer. Caravan, in dit geval gespeeld door het uh, Kenny Drew. Trio met Kenny Drew op piano, Paul Chambers op bas en Philly, Joe Jones op drums. Het is een opname uit 2013. En luistert u vooral naar die mooie intro met een rol voor Philly, Joe Jones op de drums. Caravan. Nou, ik dacht dat ik niets te veel had gezegd over uh, het uh, drumvermogen van uh, Philly Joe Jones. Prachtige slagwerker. Uh, het loopt tegen de klok van 12 en we gaan eruit met uh, een weer Nederlands nummer van een indertijd zeer beroemde uh, uh, club. Uh, combo namelijk de Diamond 5. De Diamond 5 uh, met Harry Verbeken op de Noorsax. Kees Mal op trompet, Kees Slinger op piano, Sjaak Scholz op bas... en Goetold John Engels op drums. En John nog steeds actief achter de drumstijl. Uh, we zien hem ook regelmatig hier in Theater de Kocht. In uh, 1964 heeft deze formatie een uh, hele gave LP uh, opgenomen... genaamd Brilliant... En uh, op deze LP staat een uh, compositie van uh, Kees Smal genaamd Johnny's Birthday. Ik weet niet of dat op John Engels slaat, maar we vieren feest vandaag. Het is vandaag een verjaardag, dus ik dacht het is een aardig idee om af te sluiten. Ook weer met een verjaardagsnummer. Johnny's Birthday, The Diamond 5. Ik hoop u een van de volgende zondagen weer aan uw toestel te treffen... en hopelijk tot ziens vanmiddag bij het concert in De Crocht. De Diamond Five.